De afrit Arkel, 2 kilometer. Tot zover de verkeersziening.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 Het gaat weer heel snel en. Uh, ja. Zijn we, zijn we alweer bezig? Ja, nou, gezellig voor het tweede uur. Ja. Er schuiven wat dames aan. Eentje is nog steeds bezig met het hypermoderne iPad. Ja, ja, ja. En, ja, en weet zegt ik de huizen, het allemaal. Dat gaat hier af. Dat willen we niet. Goed, um, wij praten in de reeks politiek. Wij zouden vandaag D66 ontvangen. Maar ja, door het overlijden van mevrouw Borst. Uh, hebben zij voorlopig alles even op, uh, op nul gezet. Wat heel begrijpelijk is.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 Ja, en dus geen belang hebben, want ja, dan blijft er weinig anders over ja, qua dat, beleid. Uh, dat betekent gewoon een meter neerzetten en ja. wel kunnen laten parkeren. Maar waar het mij om gaat is, um, dat loopt al een tijdje. Ja. Ben je dat tevreden over of niet? Nee.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 En wat mij ook opvalt, maar daar ga ik het met die andere partijen nog over hebben. Dat er mensen opstaan waarvan je van tevoren weet dat ze er niet gaan. Ja. Of geen nou bijdrage. Of, nou ja, goed, kijk, niet ingaan. Dat weet je natuurlijk niet als iemand met stemmen. Ja, nee, dat zou kunnen. Goed.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 En toen heb jij hem uh, de mond gesnoerd? Ja, hij kreeg geschopt. Ja. <laughs> Wat vind uh, jij van zijn hoofdpijn dossier? Nou, ik vind uh, de, de vraag was: uh, uh, er moet er een plan komen? Ik dat staat in jullie Ik vind het veel belangrijker dat er gehandeld moet worden. Het, het, het, ja, want als dit het, het, zo blijft, hè, dan is het, het, het, het, het gewoon klaar. Dat ding stort in dan elkaar. Dan kunnen we hem opvegen. En al, en dan dan is teken. het gewoon uh, de, de, de grof huisvuil ja. en dan is hij weg. De, er moet een plan komen en meteen daarop actie. En ja. niet, niet alleen een plan. Want plannen zijn er ja, te over. En ook met die watertoren. Er moet echt actie. Er moet ja. echt wat gedaan gaan worden. En daar moeten we ons met z'n allen. En, wat uh, voor pressiemiddel heb je? Wat, wat, wat kun je doen om ervoor te zorgen dat er nu niet alleen maar naar plannen gekeken wordt. En plannen neergelegd wordt. Maar echt iets ondernomen wordt.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 Uh, ga proactief op zoek naar investeerders die, uh, die, dat, die die toren willen kopen. Die het zien zitten. Die, uh, die, uh, die het zien die... zitten en, die het, uh, ja, en of, of die nou zo moet blijven bestaan zoals hij is. Of dat, die, dat die, hij uh, opnieuw moet worden opgetrokken. Dat ja, moet ook haalbaar zijn. Dat moet ook haalbaar zijn en da daar kan over gepraat worden. Maar ja. er moet wel wat gedaan worden. En... Maar uh, ik wil het waardoor eigenlijk zo een beetje afsluiten. Want uh, hij staat wel te koop. Maar hij staat voor een bedrag te koop waarvan iedereen weet dat hij niet te koop staat. Want men weet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 En wat vindt het gbz af? Hè? Ja, dat hadden ze beter niet op kunnen schrijven natuurlijk. Maar, dat... nee, maar het gaat mij om de inhoud. Want nee, het wat gaat, ik zie het nu de inhoud. Via, Kijk, via politiek. Het, het, het, probleem, het probleem in Zandvoort is gewoon dat er uh, beleid bedacht wordt. Beleid ingezet mm -hmm. gaat worden.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 Uh, vooral zeg maar, als er zaken dan uh, bij partijen vandaan komen waar ze het liever niet vandaan zien komen. Dan schuift men dat bij voorbaat van Dat is toch, dat, dat is toch raar dat je iets, iets ziet. En die ga ik aan Sandra vragen. Want die staat natuurlijk uh, te popelen om actief te worden. Is dat niet raar als je als GBZ een mooi plan hebt? Ik ga hem niet, niet, niet inkoppen, maar er zijn mooie plannen.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 Mee. Nou, en dan mee. ja precies wat ik al zei wat goed ja, is is goed, wat goed, is, is goed. En, wat, en wat krom is is waar krom. het vandaan komt maakt mij niet uit we gaan even de muziekje draaien en daarna praten we nog even tien minuten door over het programma gezellig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 Rek Rekenkamer. Rekenkamer. Die was niet van mij. Nee, die, oh. was, die, die was van mij. Die was van jou. Ja. Dan wil ik toch naar die van jou. Over het financiële <laughs> nou, beleid. Nou, die is nou, ja, ook niet aardig. Maar ik kom bij terug. Zoals aangegeven ben ik uh, eigenlijk de politiek ingerond ja. sinds het uh, parkeerdebak. Dus ja, bijna twee jaar geleden. En dan kom je bij raadsvergaderingen waar de uh, begrotingen worden behandeld.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 Dan, dan zou wat ga je ik, daaraan doen? ik heel graag een uh, begroting voor mij willen zien. En, uh, ja, maar ik, wat dat ook... zou ik ook willen. Maar iemand moet dat aangeven. Dan... Uh, college, wij willen nu een open en duidelijk financieel beleid. Ja, dan... En dat wil ik doordat. Jij moet het aangeven. Ja, maar, en en je precies, je precies zo. Dat, uh... Maar wat, wat, wat, wat stel je dan voor? Een open boek of uh, ja. een financiële verslaglegging? Een, wat een, een, een paar ligt? kolommen uh, extra in de begroting. Gewoon een duidelijke financiële begroting? Ja.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 het verkiezingsprogramma en dat is niet alleen bij jullie maar dat is overal, want ik heb ze nu inmiddels op één na allemaal gelezen er zijn natuurlijk wel een aantal zinnen die uh, uh, een beetje roepen voor het roepen zijn doelgericht politiek verantwoordelijkheid nemen handelen binnen de wet en regelgeving, dat moet iedereen uh, betrouwbaarheid en integer optreden hebben we het al over gehad betrokken en bereikbaar zijn voor de inwoners van Zandvoort hoe doe je dat?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 Uh, iedereen juist dan heel actief wordt en dan is die verkiezingen die zijn, uh, die zijn geweest en daarna stort het weer in in mijn gevoel ik denk niet dat zegt, dat he? voor ons geldt, wij oh, nee. zijn vrij actief okay. en uh, ook, al, ook al een tijdje dus dat is niet alleen maar in. al 30 jaar uh, uh, <laughs> Wij zijn al 30 jaar een actieve <laughs> politieke partij iets minder maar op ja. Facebook nog niet zo lang dat nee nee niet kunnen, nee, maar, maar goed laten we het we Facebook voor wat het is, want ik kom bij wonen in Zandvoort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 Nee, ik, ik bedoel. Nou, do... Het gaat over wel meer zandvoer. Het bestemmingsplan ja, het moet is ons. Het dorpsidentiteit. Nou, legt u nee, maar dat maar aan. Het, is, maar het uit. is zo helder. Ik bedoel, uh, we moeten zorgen dat we geen hoogbouw in het centrum krijgen. We moeten gewoon zorgen dat we geen hoogbouw aan de boulevard maar krijgen. Maar is dat een dorpsidentiteit? Ik vind van wel. dorpsidentiteit Absoluut. is voor mij een visserswoning.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 Dat moet er blijven. Ik bedoel, als wij uh, midden op het een gigantisch hoog gebouw krijgen. Ja, sorry, maar daar ben ik het niet mee eens. Want dat nee. past niet in een dorp. Het is kleinschalig in menselijke maat. Ja. Hij is voor mij nu duidelijk, meneer Demmers. Um, ik heb er nog één. Wij vinden dat er meer bij elke levensfase passende woningen moeten worden gebouwd. Om dit uit te voeren, moeten de gemeente...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 ja, ze zijn over het algemeen toch te klein. Dus je kunt beter uh, twee, of zelfs, ik hoor de klas laatst in de krant, dat er toch heel veel vraag is naar driekamerwoningen, ook bij senioren.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 Oh Rustige, uh, muziekje weer, uh, Om tot rust te komen Na deze politieke heftigheid Johan, Aangeschoten uh, Johan uh, Beerpoot van Classic Concert Welkom ja, Er uh, gaat morgen weer van alles gebeuren hè? Ja, ja, ja, ja, het is weer tijd Voor ons maandelijkse concert hè? En, uh, dat blijven we trouw voorzetten Dus uh, we hebben mooie... Ja, ik, ik las jullie uh, Jullie poster. ik denk het Hooglands ja, En ik moest gelijk uit ja, het ja, hotel denken Ik denk is wat is dit nu toch weer ja, ja, ja, ja, ja. Maar ook Heine Hoogland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 Mozart, Bach in Beethoven. We nou, hebben niet de kleinste komen. Nee nee nee, nee, nee, nee. Dus uh, als we het doen, doen we het goed. Maar dat, dat zijn wij uh, niet anders gewend van. De nee, de nee we, we blijven ons best doen hoor. En uh, ondanks uh, de gecoupeerde subsidie weten we het nog steeds te redden. <laughs> dan en dan en blijven vijf, we drijven. Voor die 5 euro die ze ja. nu moeten betalen. Nee, nou ja, inderdaad. Laten uh, <coughs> we niet te veel over dat geld hebben. Nee, nee, nee. Hoe zijn deze mensen bij elkaar gekomen? Ja, hoe, hoe kwamen die bij elkaar? Ze waren eerst met z'n drieën, nu is het dan sinds. Uh, ze zijn pas trouwens in 2012 opgericht als trio.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 een easy en, listening is, maar, price, ja, easy luister, luister uh, maar, maar. Ja, luister ja. maar. Een stukje. Dat is wel erg uh, easy listening, Johan. Dit. Ik heb nog <laughs> echt gedraaid. Ja, ja, ja, ja. Nou, blijf rustig. Trek 9, hè? Een hele rustige trek 9. Ja, als de heer het nog even blijft nou, proberen, goed, dan kunnen okay. we nog uh, ja. een beetje door. Uh, maar uh, het over, is, uh, kijk, vorige, vorige het is maand, rustig, maand muziek. hadden we dat grote orkest van Heemsteeds Philharmonisch. Ja. En dat vult ja. hoe dan. Was de, de kerk. Hoe was de opkomst daarbij eigenlijk? Ja, heel goed. Omdat je ja. het toen over. Ja.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 We'll be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 Ik betwijfel het. Ik, ik vraag het nee, dan wel eens af. Nee, nee. Het komt er niet uit de lucht. <hums> nee. nee. En je zou zeggen... die, die klanken die verdwijnen in het gewelf... helemaal bovenaan... en nee. er zit niemand. Nee. Maar nee... die, die, die klanken vullen ja. gewoon de kerk. He, ik heb het al eerder gezegd... als er één pianist is... die een recital geeft... Dan bij het proefspelen komt hij tot ontdekking dat hij niet te hard moet rammen op zijn piano. Want dan gelijk. krijgt hij zelf de galm voor zijn kiezen. Dus, dus je moet je een toch, beetje inhouden omdat die akoestiek zo goed is. Ja, het, is nou, wel we wel, zijn we alleen maar blij mee natuurlijk. Er zijn hele studies over akoestiek. Er worden gebouwen neergezet op akoestiek die helemaal berekend zijn. Ja, ja. Ja, ja. En hier worden twee kerken neergezet en die hebben dat gewoon. Ja, ja dat van huis, huis ja. ja Goed, ja, ja. Johan, morgen.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 En als je dan toch bezig bent, moet je eigenlijk morgens al beginnen. Dan kan je naar uh, De Krocht. Daar is de Zandvoertse Rommelmarkt en die is van 10 tot 4. Ja, altijd leuk. En je kunt natuurlijk ook uh, de 10.000 stappen doen uh, op zondag.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 En dan aanstaande dinsdag, dan uh, is er weer de sjoelkampioenschappen. En in dit geval is het men only. Dan mag jij niet komen. Hè? Nee, jawel, je mag komen. Je, je mag joelen. Je mag niet sjoelen, maar wel joelen. Nee, de, je mag komen joelen bij Café Kopenhagen. Heb jij uh, meegedaan met de dames? Nee, want ik heb een Poolse <laughs> uh, uh, blessure. Dus ik mocht deze keer uh, van mezelf niet meedoen. Oké, okay, nou het is uh, de ene keer komen de dames. De andere keer komen de heren. En de 21ste is het dus voor de heren. En, dan en daarna is de battle, battle of the, of the sexes. sexes. Ja, die is echt ook heel geweldig daar.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 Zandvoort.nl en dan de datum en tijd invullen. Maar let op, één uur later invullen, want anders krijg je een verkeerd programma. Dan het was, gaan wij... weer een, was weer een helemaal vol. Ja, het, is, uh, we, we, het was weer heel veel. Wij gaan bedanken. Ja. Wij uh, bedanken uh, de techniek vandaag, die was in handen van Zander. Zander. En Mark. En Mark. En er was er nog één, maar die is. Ook Mark. Dat is ook Mark. Oh ja, twee keer Mark. De redactie was van Gerry Rutte en Gert van Kuik. Die waarvoor hebben, dank. Waarvoor hartelijk dank. De koffie vandaag. Uh, Ger, uh, pardon, Don de je Dankjewel, Don. De koffie was, uh, en thee was heerlijk. Uh, wij bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. De koffie en de thee die zij aan ons geven. Wij gaan iedereen een heel fijn weekend uh, wensen. Ja, mooi weekend zelfs. Uh, mooi weekend met heel erg mooi weer. Uh, wij bedanken uh, de... iedereen die bij de techniek trouwens heeft gewerkt. Ja. ook Want dat is altijd weer uh, een hoop werk. Uh, met heel veel dank aan iedereen de Jager. Ja, en Ben welkom. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.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 De straat werd kortere tijd afgezet en in verband met een onderzoek door de explosieve opruimingsdienst. De man uit Sint-Annaparogrie is opgepakt vanwege aanwijzingen die in zijn huis werden gevonden. Een deel van Nederland kan voor de tweede keer in de week tijd met storm. Op Vlieland wakkerde de zuidwestenstorm vanmorgen al aan tot windkracht 9. Vooral het noordwestelijke kustgebied heeft er last van. De andere kustgebieden krijgen te maken met harde wind, kracht 8. Verder is het wisselend bewolkt. Een enkele bui vandaag, later in de ochtend en vanmiddag, enige tijd zon met een graad of 10.